Ook de PvdA en de SP denken erover om delen van het plan te steunen. De Vlaamse dichter Leonard Nolens krijgt de prijs der Nederlandse letteren. De belangrijkere literaire prijs van Nederland en België wordt eens in het jaar uitgereikt. Volgens de jury doet Nolens het Nederlands opnieuw zingen. De dichter van 65 debuteerde in 1969 met de dichtbundel handen En heeft in de loop der jaren een groot oeuvre opgebouwd.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 Luisteraars, welkom bij Peaceful Radio aflevering 774. Mijn naam is Benno Veugen. We zijn begonnen met een nieuwe CD in, voor dit programma, Peaceful Radio. De CD heet Lucid Dreams van Arturo Mallorca. Ja, en waar het allemaal vandaan komt, ik weet het niet. Dan moet je even naar de playlist van Peaceful Radio. Dat vind je op de website van. Uh, Zfm Zandvoort, ja, En dan ga je naar programma-info. En dan vind je ook gelijk de website van deze nieuwe artiest. Je hoort de eerst tonen van Rich Osborne en zijn CD Giving Voice. Wederom een, ook een nieuwe artiest voor dit programma. Veel luisterplezier. Thank you. Baby Music The Gift of Sleep Dat geef ik je dan ook Want ja, hoewel we nog Nog een uurtje te gaan hebben met Peaceful Radio eh, Alvast eh, deze Slapwekkende, verwekkende Muziek Maar goed, zover is het nog even niet We gaan nog eh, één track draaien En dat is van Karunesh Van Beyond Time Compliment Compilation nummer eentje en, en alle twee CD's komen via Oriana Music. In ieder geval, zo zijn ze tot mij gekomen. Karines zelf heeft een eigen website. Carunasmusic.com. Goed. Dit dus tot aan het nieuws. Daarna ben ik graag bij terug voor nog een uurtje New Age Muziek.